In de eredivisie heeft PSV met 2-1 verloren van RKC Waalwijk. Door het verlies zakken de Eindhovenaren op de ranglijst... naar de vijfde plaats achter Feyenoord. De Rotterdammers speelden vanavond in Kerkrade... met 0-0 gelijk tegen Rode JC. Heracles won in Breda met 2-1 van NAC. En eerder op de avond eindigde de topper AZ FC Twente in een gelijkspel... Het werd in Alkmaar 2-2. AZ blijft tweede, Twente derde. Koploper Ajax speelt op dit moment nog uit tegen Herenveen. De Amsterdammers stonden bij rust met 4-0 voor. Het weer vanavond buien met kans op onweer in Hagel. Morgen eerst zonnig, daarna weer enkele buien en het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, wie wordt er kampioen? Nee! Nee, kijk naar de laatste spannende... Oh.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 NOS langs de lijn. U heeft net alle uitslagen voorbij horen komen. Een wedstrijd nog bezig. Heerenveen Ajax, Filip Koken. Het is 0-4. We zijn één minuutje bezig in de tweede helft. We hebben al een schot gezien van Siem de Jong in deze uh, tweede helft... die nog maar zo kort geleden begonnen is. Siem de Jong schoot net naast. Er zijn twee wissels. Kruiswijk is in de ploeg gekomen. Centraal in de defensie bij Heerenveen. Die heeft Jeffrey Gouwenleeuw toch een groot talent afgelost. Ik denk dat Gouwenleeuw wordt gestraft voor zijn... Uh, met name die foute paard in het begin. die uiteindelijk leiden. naar die rode kaarten van de bussen. die deze wedstrijd zo enorm heeft beïnvloed. Gouwe Leeuw er dus af, Kruiswijk erin. En bij Ajax maakt Dirk Boerichter zijn ramtrain. na vier maanden afwezigheid vanwege een rugblessure. Boerrichter is in de ploeg gekomen voor Luc Koke. Anderhalve minuut onderweg in de tweede helft 4-0 nog altijd voor Ajax. Goed, straks alle nabeschouwingen en interviews van al die opmerkelijke uitslagen die we eerder deze avond hebben gezien en gehoord. En ik hou u uh, tussendoor ook even op de hoogte van de eerste helft van de derby in Madrid tussen Atletico Madrid en Real Madrid. Life van uh, de Crusaders. Philip Koku, weet je nog? Philip ja, dit, het moest één keer gebeuren dat ik Filip Koku tegen je zou zeggen. Filip uh, Koken? Ja, ja. Je toch niet als een belediging, hoop ik? Ik weet een, ook niet of ik, ik me daardoor gebleid zou moeten nee, voelen nee, of niet. Nee, nee, nou, Vanavond? <laughs> voor, nou ja, laat maar zitten. Ja, uh, laat maar zitten. Uh, wat ik wou zeggen is, een paar maanden geleden, weet je nog... Uh, arena op stelten. Kruif moest van stal komen, want het was allemaal niks. En het moest allemaal anders. En uh, kijk eens waar ze nu staan. Ja, en uh, een, een puntje of 10 uh, en zelfs 12 uh, achterstand op de top. En iedereen had uh, Ajax afgeschreven. En nu zit het Ajax uh, volledig mee. Wat die komst van allemaal niet kan doen, hè? Ja, natuurlijk. En uh, nou ja, ja, je kunt ook zelfs wel zien die zijn grappen maken. van zo slecht gaat het inderdaad nog niet uh, voor de revolutie. Want ook de jeugdteams van Ajax doen het goed. Nee. En Ajax gaat nu uh, na vanavond zeker uh, af op het kampioenschap. Daar kan niemand toch aan twijfelen. Maar alles zit inderdaad ook mee voor Ajax. Die rode kaart zat mee en Ajax blijft ook heel koelbloedig. Scoort een aantal doelpunten, een aantal mooie treffers ook. Heeft ook weer geluk bij een blunder van een keeper. Heeft geluk bij verdedigingsfouten verder nog van Herenveen. Kan zich nog veroorloven om een aantal kansen te missen. En kan heel rustig zo ook bouwen aan het zelfvertrouwen voor de komende wedstrijden. Het kan eigenlijk niet beter voor de trainer van Frank de Boer. En als ook nog PSV punten laat liggen als AZ en Twente en Feyenoord allemaal punten laten liggen. Ja, dan stapt, uh, uh, de, de stapt Ajax vanavond hier in Heerenveen weer vier op de bus naar huis. En uh, weten ze zich sterk met deze uitslag en met alle ontwikkelingen. Het kan niet mooier. Een schot nu van vertongen van een meter of twintig. Ja, Ajax heeft al een uh, kansje of drie gehad in deze tweede helft die nu zo'n 7,5 minuut oud is. Siem de Jong had nog uh, de beste en uh, die schoot uh, net naast uh, Eriksen uh, dook nog op in kansrijke positie. En Dirk Boerichter valt heel gemotiveerd in. Terwijl ook van der Wiel zich momenteel warm loopt. Boerichter is er ingekomen voor Luc Koki. En dat is dan de enige Ajax die tegenviel in die eerste helft. Die eh, acties had die bepaald niet uit de verf kwamen. Die een aantal keren vrij kon opduiken voor eh, Noordveld. Die invallen doelman bij Heeren Veen, maar die daar niets mee deed. Ja, en uh, Lukoki zou zijn plaats nu wel meteen weer kunnen kwijtraken aan uh, Boerrichter. Die heel gemotiveerd is, die zijn mannetje voorbij gaat. Die zijn mannetje durft op te zoeken, die de achterlijn haalt, die goede voorzetten geeft. En uh, die voorzetten worden alleen niet afgerond. Nu uh, is het uh, publiek van Heerenveen dat zich weer uh, bot viert op uh, Kevin Blom. Die heeft het dan weer gedaan. Ja, dat slaat nergens op. In de eerste helft uh, zag hij inderdaad een keertje een overtreding op Hij Zat hij uh, over het hoofd. En uh, meteen uh, was er uh, een honend fluitconcert voor Kevin Blom. En nu dan glijdt Vertongen zelf uit. En neemt hij daarna heel per ongeluk Kruiswijk mee. Daar kan Vertongen werkelijk helemaal niets aan doen. Maar is Kevin Blom toch weer een gebeten hond? Ja, het zal misschien wel komen door die rode kaart in het begin van de wedstrijd. En Kevin Blom en rode kaart. dat is niet altijd een gelukkige combinatie geweest. Maar vanavond was er geen enkele reden voor protest van de Heerenveen supporters. Iedereen zelfs die Heerenveen een warm hart toedraagt. Zal het ermee eens zijn dat de rode kaart die deze wedstrijd zo vergaand beïnvloedt voor van de bussen dik terecht was. Dat zal zelfs Roland Jansen kunnen beamen. We zijn zo'n acht minuten onderweg, negen minuten zelfs in de tweede helft. Ja, het delen van het Heerenveen-publiek zijn al naar huis gegaan. Die kunnen het werkelijk niet meer aanzien. Ik zie Heerenveen-supporters vanavond echt lijden. Zichtbaar lijden. Echt tot tranen aan toe. Zelfde gebroeders Anker hier kunnen geen glimlachje meer tevoorschijn tonen. En dat wil wat zeggen. Bijna tien minuten gespeeld. Ajax leidt met 4-0 en speelt de gewonnen wedstrijd. Dan gaan we even terugblikken op uh, natuurlijk AZ FC Twente. Misschien wel de wedstrijd van de avond. 2-2 uh, werd het na ruststand van 1-1. 1-0 door Altidore. 1-1 de Jong. 2-1 Altidore in de dying seconds. Bayrami 2-2. Jeroen Grutter en AZ-coach Gert-Jan Verbeek. Het is een gelijk spel, maar ik kan me voorstellen dat het als een nederlaag voelt. Is dat zo? Nou, het voelt niet als een nederlaag. Het voelt als een gelijkspel. Maar uh, we hebben wel uh, de winst binnen handbereik gehad. Maar afijn, de wedstrijd duurt uh, 2 keer 45 met wat extra tijd. En uh, die heeft Twente goed benut. Ja, zeker die extra tijd. Maar na de 2-1 hadden jullie kans op 3-1. En dan had dat niet meer zo kunnen gaan. Nee, dat, dat klopt. Dat, dat, dat, daar, daarin ben je misschien wel tekortgeschoten, geschoten. Maar het doet niks af. Nou, ik vind dat wij een, een, een prima prestatie hebben geleverd. Alleen prestatie is wat anders dan resultaat halen. Het was een, een ongelofelijke wedstrijd. Spannend, spectaculair, hoog tempo. gebeurde ontzettend veel. ging ook regelmatig wat fout. maar ging ook heel veel goed. Het was ook voor een trainer denk ik, een fantastische wedstrijd om langs de kant te staan. Is dat dan ook zo? Nou, ik, ik, ik, ik, ik, ik zei al, twee ploegen met totaal verschillende spelopvattingen. En ik vind dat we daar goed tegen hebben gespeeld. En uiteindelijk is toch het fysiek van Twente ons in de eindfase te machtig. Eh, want ja, dat gooien zij uiteraard uh, in de strijd. En, en, en daarin geef je eigenlijk een, een, een overwinning uit, uh, uit handen. En dat is jammer. Zij gingen op een gegeven moment veel minder de lange bal spelen. Maakte dat voor jullie lastiger in de wedstrijd? Nou, volgens mij de, begon ze dat al na een half uur te doen. Ja. Eh, daar, daar viel ook de 1-1 uh, uit. Ja, kijk, de, de, de enige fout die wij daarin maakten, met name ook bij die eerste goal... is dat wij te veel achteruit liepen. En te snel. En, en, en, en in de 16 uh, is het gevaarlijk met die lange mensen... Ja, als je een van ook naar pletten bij gooit, dan is het... Wij raken Rasmus nog een keer kwijt. Dat is gewoon heel jammer. En daarin kun je niemand bekwaligd hebben. Zij springen over, omdat ze meer lengte hebben. Kunnen ze inkopen. Espel redt nog. dan is het goed overzicht. Tweede paal, zijn twee mensen vrij. Ja, dan gaat hij erin. Ik denk niet dat je daar iemand iets in kan verwijten of zo. Nou, de race richting de titel is, uh, is uh, spannend en onvoorspelbaar. Kun je toch een klein beetje voorspelling doen? Of is het uh, voor jou ook nog steeds koffiedik kijken? Nee, ik heb, ik heb en daar blijf ik bij. Um, um, om mee te, mee te blijven doen in de top uh, had je deze wedstrijd thuis moeten winnen. Dat hebben we niet gedaan. Dat wil niet zeggen dat we al, al uitgeschakeld zijn. Maar je loopt wel, uh, wel uh, een achterstand op. En hoe groter die achterstand wordt, hoe moeilijker het wordt om, um, uh, om mee te doen om die bovenste plaatsen. Maar ik zei al, we moeten ook nog flink ons best doen om, om bij de eerste vier te eindigen. Want er zijn nog steeds zes ploegen bij die, uh, die daar voor een aamheen komen. En dan moet je toch twee onderhouden. Het is nog niet gedaan, zegt hij dus eigenlijk, uh, Gert-Jan Verbeek. Wellicht ook niet voor, uh, voor FC Twente. Maar we gaan eens luisteren wat uh, Jeroen Goeter uh, haalde bij Twente aanvallen, Luc de Jong. Luk een punt uit het vuur gesleept hier in Alkmaar. Maar wat schiet je ermee op? Nou ja, een punt. Kijk, als je gewoon van tevoren in de competitie zegt... Dan je, krijgt, je haalt een punt uit bij Alkmaar bij AZ. En dan ja, dan ja, denk je dat het wel een redelijk resultaat is. Maar als je vandaag de wedstrijd ziet... Ja, het ging uh, alle kanten op, denk ik. Ik kon, kon ook alle kanten op gaan. Uh, toen het 1-1 was, ja, vooral in, na die 1-1, had ik dat gevoel dat wij wat meer ja, domineerden, wat meer kansen kregen. Toen kreeg je ook eindelijk echt grip op de wedstrijd. Ja, inderdaad. En toen kregen we wat meer kansen met Wesley ook. En Nasser die een keer te draaien en Nico schieten. Ja, dan, ja dan, je, dan, dan leef je ook wat meer op als team. En Dat, dat is lekker. En de tweede helft, ja, toen was het een beetje ja, beide kanten op. En uh, ja, zij uh, ja, maakten gewoon een goede goal, een goede 1-2. En dan. Uh, ja, dan weet je dat je er weer achteraan moet. En uh, ja, dan zie je dat we toch gewoon goed gevochten hebben als team... door het toch nog 2-2 te maken. Ja, het liefst uit die gronden natuurlijk. Jij ja, was weer terug naar die uh, enkelblessure bij de Graafschap. Uh, in het begin misschien nog een klein beetje zoeken naar spelritme... maar dat had je vrij snel gevonden, dacht ik. Nou ja, <laughs> het is altijd even wennen als je een enkelblessure had. Je moet je weer vrij voelen dan. En daar train je ook naar. En ja, eenmaal, uh, ja, daarna maak ik een lekkere goal inderdaad. En dan, uh, dan, ja, dan voelde ik me wel weer vrij daarna, ja. Ja, want daarna mooi je bijna elk duel. Ja, klopt. Uh, maar ja, we wisten wel eens ook van tevoren georganiseerd dat we lange ballen. Dat, ja, als Nasser naar daar zouden komen, dat we, ja, we zijn allebei groter en kopsterker. Dus dan, uh, ja, dan wisten we dat het ook als het niet kon, dat we op die manier daar uh, die duels konden winnen. Het was eigenlijk een beetje een botsing van uh, speelculturen. Ja, inderdaad. inderdaad. Het, uh, normaal wilden we het altijd voetbal aan het zoeken. Ook. En uh, vandaag moesten ze het op een andere manier. Ja. In de slot was ze de Het maakt niet meer uit als je, hoe je doet als je maar ja, voor die winst gaat. En uh, Helaas is dat, niet, is dat niet gelukt, maar ja, ik vond AZ uh, ook niet hun eigen spel spelen echt. Ze speelden ook uh, veel, de bal achter onze verdediging en dan lopen de mensen. Dus ja, het was wat ik zei, uh, je probeert een manier te zoeken om de wedstrijd te winnen. Maar dat lukte dus niet, bij de ploegen lukte het niet. Twente klonk een beetje opgelucht na die, uh, die late 2-2. Aan de andere kant kun je je natuurlijk afvragen of dat ene puntje veel oplevert in de strijd om de titel. De Twente coach, Steve McLaren. Well it's it's difficult It was important to stay in it I think I don't know about the results um, I just know it was important to come here and not lose And uh, for me the important thing was uh, was the point The important thing was the performance by the players The fight, the t determination and, and the power and, and fitness that we, uh, that we showed towards the end of each half I think uh, five games to go and anything can happen Volgens McLaren was het dus belangrijk om niet te verliezen... en om aan te tonen dat Twente in goede doen is. Alles kan nog gebeuren in deze competitie, zegt McLaren. It's like thunder, up my sky. Just like sugar, it keeps my high.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 Push, push, I need the rush. You know I just can't get enough of it. I need the rush. I need rush. Of life. In het wordt 5-0 na 63 minuten voetbal. En het is de derde treffer op rij van Siem de Jong. Ik weet niet of je dan echt van een hat mag spelen. Officieel in Nederland niet. In Engeland doen ze daar niet zo moeilijk over. Want er zat een helft tussen. En er gaat weer een fout in de Heerenveen-defensie aan vooraf. Namelijk een misverstand... Tussen centrale verdediger Zomer en zijn doelman Nordveld Die begrijpen elkaar niet. Ze laten de bal gaan voor elkaar. En daarachter staat dan Sim de Jong. En die tikt die bal heel eenvoudig binnen. En zo is het 5-0 voor Ajax. Juist in een fase dat Heerenveen eindelijk voor het eerst in de wedstrijd een beetje ging voetballen. En een paar fatsoenlijke aanvallen kon ondernemen. En zelfs tot een paar schotkansen kwam via Aysati. En een kopkansje van Dost. Waarbij zelfs de keeper van Ajax Vermeer eens een keer het gevoel kreeg dat hij meedeed. Dat levert allemaal niets op. En in de tegenavond dan scoort Ajax weer is het 5-0. En is het uh, Heerenveen publiek weer van illusies beroofd. Al de wereld wordt nog een keertje uitgehaald. En Gregory van der Wiel komt erin. En Van der Wiel maakt dan ook zijn randtrain na vier maanden aanwezigheid. Hij lag eruit met een lease blessure. Bas Dost gaat nu gedesillusioneerd naar de kant. En wordt vervangen door Pele van Aanholt. Zo wordt er uh, behoorlijk gewisseld. Krijgt iedereen een beetje speeltijd. En is dat bij Ajax een soort van luxe positie? Bij Jereveen ligt dat geheel anders. 5-0 na zo'n 64 minuten voetbal. En het is nog heel, heel lang tot de eindstreef voor Jereveen. Goed, Ajax dus de winnaar van de avond. Dat kunnen we nu al zeggen. Koploper na 29 wedstrijden met 61 punten. Daarachter AZ met 58. Dan Twente met 56. Feyenoord 55. Waar blijft PSV? PSV staat vijfde met 54 punten. En daarachter Veen met ook 54 punten. Dat schreeuwt om een reactie natuurlijk, van de coach van PSV... dat zijn ploeg uh, met 2-1 met zag verliezen. 1-0 Duits, 2-0 Schet, 2-1 Vennegor of Hesselink. Toen werd het nog even spannend, maar het bleef 2-1. Arno Vermeulen nu met de coach van PSV. Filip Cocu, hoe groot is de teleurstelling met PSV en bij jou? Die is uh, vrij groot, ja. ja. We hadden hier uh, moeten winnen en dat is niet gelukt. Daar ben ik teleurgesteld over, uh, logischerwijs. Kun je aanwijzen waarom het niet gelukt is?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 En ons hoofd kunnen zetten. En denk ik, we hebben zaterdag weer tegen AZ, daar moeten we ons op gaan richten. En kijken wat we nog maximaal uit het seizoen kunnen halen. Take a and jump. You can't stay here forever.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 Wave to me as you are falling. Take your parachute and jump. Your hero's sound is just me calling. A It's a beautiful day for jumping. Take There's nothing here to keep you back. Take a I'll make it safer for you. Take, Take your parachute. parachute is on your back And if the winds don't catch you, I will, I will. If the wind's not there,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 Something happens and uh, parachutes. Filip Kook, als je gelegenheid hebt morgen, in manier uh, de goal van Ronaldo te zien bij Atletico tegen Real Madrid, zou ik even kijken. Denkt hij van een meter of 35 naar de vrije trap, zo stijf in het kruis. Uh, onhoudbare bal. Atletico Madrid, Real Madrid dus uh, uh, 0-1. Filip, maar jij hebt ook mooie goals gezien hè, vanavond. Ik heb ook mooie goals gezien, maar misschien staat hij wel op YouTube uh, vanavond als ik thuis kom. Ja, ik ga ja, het nog eens even naar kijken. Ja, hier moet Jereveen uh, nog 18 minuten verder. Ik zal niet zeggen stand houden, want dat uh, gaat al niet meer lukken. Ze moeten deze wedstrijd maar zien door te komen. En ze zullen blij zijn als het afgelopen is. 5-0 is de stand. Het had al 6-0 kunnen zijn. Waar het niet dat uh, Sim de Jong de uitblinker van vanavond vanaf een meter of vijf tegen de paal kopte. Na een hele mooie voorzet van Aissati. En hier komt nog een schot van afstand van de Eriksen recht in de handen van Nordveld. Het was uh, overigens de laatste actie van de Jong als diepste spits. Want de Jong speelt momenteel weer centraal op het middenveld. En dat komt omdat Sigtorsson in de ploeg is gekomen. Hij mag ook wat minuten maken, mag ook weer wat wedstrijdritme opdoen. Is in de plaats gekomen van Theo Jansen, die wat rust heeft gekregen. Jansen brak dus de wedstrijd open met die penalty. En die mocht hij nemen omdat Siem de Jong, de eerste penalty nemer van Ajax, net was neergehaald. En dat deed uh, Jansen, zoals dat heet, onberispelijk. Is ook alleen maar een woord dat je terughaalt. Bij penalties, voor de rest hoor je hetzelfde meer in de Nederlandse taal. Maar penalties zijn altijd onberispelijk. En Ajax kan voor de rest de wedstrijd heel rustig gaan uitspelen. Verliest geen energie meer en zou nog wel eens een doppeltje erbij kunnen gaan maken. En zo komt Frank de Boer met het inbrengen van Siktozon dus langzaamaan ook weer bij zijn favoriete formatie terecht. Waarmee hij de laatste wedstrijd in deze competitie kan gaan spelen. Dat zit dan ook weer mee op weg naar de landstitel. Want wie zal daar na vandaag nog aan twijfelen? We pakken deze avond nog even mee de voorzet van Didi Blind. Die wordt uitverdedigd dan door juryseed. Dit levert dan niks op voor Ajax. Nog een minuut of 16 te gaan. Ajax leidt met 5-0. Feyenoord had vanavond goede zaken kunnen doen. Het had op de derde plaats terecht kunnen komen ten koste van Twente. Had, had, had. Maar het is dus niet gebeurd. Want het speelde 0-0 uit bij Rode FC. We gaan napraten. Tenminste, dat doet Frank Snoeks... met de Feyenoord-coach Ronald Koeman.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 Nee, dat klopt. Want ik denk dat Roda de eerste helft uh, via vorm een aantal goede mogelijkheden uh, gehad heeft. Wij via Kidetti, Bakal een keer in de rebound en uh, ook de tweede helft nog wel. Dus uiteindelijk uh, is het vreemd dat het 0-0 wordt. Uh, de aanval aan beide kanten waren niet, uh, niet goed genoeg vandaag uh, ten opzichte van de verdedigers. Wordt het dan een terugreis nu in Mineur? Omdat je hier niet wint? Nee, absoluut niet. Want uh, we kijken naar onszelf, we kijken niet naar anderen. Uh, op zich uh, kun je gelijk spelen bij Roda. Dat, daar is niets mis mee. En we moeten ook niet uh, meer willen dan er uiteindelijk in zit. En kijken naar onszelf. Waarin we denk ik in aanvallend opzicht uh, tekort hebben geschoten. Niet, niet de snelheid had. kan ook aan het veld liggen. Ik vond het schandalig dat, er, uh, dat het veld uh, het gras zo lang was. En, en dat het niet nat was. Want uh, wil je tempo in het spel hebben, heb je dat wel nodig. En, en, dus dat wilde ik graag nog even zeggen. Goed, dat is bij deze gezegd dan. Feyenoord-coach Ronald Koeman en dan Ruud Vormer. Volgend seizoen Feyenoorder, maar nu nog van Roda. Je was de beste man op het middenveld. Uh, dat weet ik niet. Het ging goed. Dat mogen anderen zeggen. Nou, dat heb ik dan bij deze gezegd. Uh, je stond ook een keer of 4-5 aan het eind van een aanval. Uh, het enige wat aan je spel ontbrak eigenlijk vanavond was een doelpunt. Ja, dat was uh, heel zonde. Ik had uh, een kopkans, een schotkans. En uh, ja, die gaan er niet in... Uh... Ja, dat is heel zonde, want natuurlijk, uh, ja, ik wil wel scoren, maar uh, met 0-0 kan ik ook leven. Want? Ja, natuurlijk. Uh, ik ga voor de seizoen naar Feyenoord, het is toch een, mooi als je een punt uh, deelt en uh, ja, dat is alleen maar mooi. Ik had namelijk de indruk, uh, kijkend naar de wedstrijd, dat geen van beide ploegen hier gelijk wilde spelen. Nou ja, de tweede helft had ik wel dat gevoel, maar de eerste helft, uh, ja, niet, want uh, ja, we kregen kansjes en Feyenoord ook. Alleen de tweede helft, ja, ik het een beetje in en uh, ja, dat was wel zonde, want als je dan uh, kan doordrukken, dan, uh, dan heb je een kans. Het dichtste erbij was je nog in de tweede helft eigenlijk. Ja, dat schot. Ja, die pakte de keeper goed. Hij mocht wel ietsjes harder, denk ik. Dan zit hij. Koemer uh, die heeft natuurlijk naar zijn eigen helft al gekeken. maar hij heeft ook wel met de schuin nog naar jou gekeken. Hij, zegt, ja, hij heeft heel goed gespeeld. Uh, alleen de afwerking, daar gaan we hem volgend jaar wel mee helpen. Ja, daar gaan we maar even op oefenen. Hè. Helemaal met koppen, want uh, schieten zit er zitten wel in. Alleen uh, koppen moeten we nog even aan gaan werken. Ja.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 If I was within And I've been there before But that life's a roar So full of the super. I En if I ain't got you. Het is bijna tien over half elf. Het gezang komt uh, vanuit Heerenveen. Maar is wel van de Ajax-supporters. Gek uit in het vak, denk ik. Filip? Uh, ja, geen wonderen dat het van de Ajax-supporters komen. <laughs> en, uh, ja, Ik denk dat het er een paar duizend zijn. Twee, drie duizend uit uh, van Ajax. En die overstemmen alles en iedereen hier in het stadion. Het is nog nooit zo stil geweest tijdens een topwedstrijd hier in Heerenveen als uh, vanavond. Een wedstrijd die na drie minuten al gespeeld was. Het is uh, uitspelen voor Heerenveen en niet al te veel schade meer oplopen. Maar ja, Ajax gaat er weer vandoor nu met Eriksen. Met nog 8,5 minuten op de klok. Eriksen zoekt een mannetje op en uh, vindt hij dan ook. En dat is Kruiswijk. En uh, de aanval is nog niet afgeslagen. Ajax doet het wel in een wat lager tempo nu. Mooie bal nu op Van der Wiel als hij erbij kan. Van der Wiel houdt hem binnen. Hij nu de rechtsbek. Van Rijn is nu centrale verdediger. Al de wereld is uh, naar de kant verdwenen. En Noordveld bokst de bal dan nog maar eens een keertje over de zijlijn. Heel af en toe wil Ajax nog wel eens een keertje versnellen. Maar voor de rest neutraliseert Ajax de wedstrijd. Zoals Ajax het ook kan doen vandaag. Omdat alles meezit. Ajax is in een goede vorm. Heeft zelfvertrouwen. En de Heerenveen is zo geweldig aangeslagen. Na die fatale eerste drie minuten. Dat het uh, spartelt. En hoopt dat uh, Ajax nog genadig is. En dat het niet nog drie doelpunten gaat maken. Want Ajax heeft wel die kansen gehad. Nu een voorzet van Blind. En nog een kansje voor uh, De Jong. Hij raakt de bal maar half en uh, nu kan uh, Elm weer niet bij de bal. Is de afgeslagen bal weer voor Ajax. Komt de vertongen in scoringspositie, tenminste als hij zin heeft. Maar hij legt hem eerst maar eens af op Anita. De bal rondspelen via Boerrichter wordt Dedy Blind bereikt. Blind weer terug naar Boerrichter. Boerrichter heeft nog wel de meeste energie in de tweede helft van alle spelers van Ajax. Logisch, vier maanden niks kunnen doen. Van Rijn op Aissati. Dan gaat Van de Wiel aan de rechterkant buitenom. Maar Aissati kiest direct voor de voorzet. Daar is de kopbal tegen de lat van Siktorsson. En dan wordt hij weggewerkt uiteindelijk door Kruiswijk. Nou, de Jong eerder al tegen de paal. Siktorsson nu tegen de lat. Het is 0-5. En met die tussenstand komt Heerenveen er nog genadig vanaf. Nog zeven minuten te spelen. En wat blessuretijd in Heerenveen. We gaan nog maar eens even terug naar Waalwijk. Waar PSV dus uh, verloor van RKC. Of moeten we zeggen dat RKC gewoon won van PSV. De reacties uit het RKC-kamp. De maker van de 2-0 voor RKC, Mitchell Schet. Mitchell, lijkt me niet leuk om nu de kleedkamer te moeten verlaten... voor een interview, hè? Hoe is het daar? Ja, iedereen is blij natuurlijk. Eerste, eerste uh, tabwedstrijd die we hebben gewonnen. Dus het is mooi voor ons. We hebben weer uh, drie punten erbij. We dus... hadden het uh, perfect onder controle in de wedstrijd. Jawel. Hun moesten echt uh, aanzetten. En wij, uh, Wij hebben... Uh, nu eigenlijk een soort nieuwe doelstelling. En, uh, ja, dus wij willen gewoon uh, graag winnen. Maar hun moeten winnen om kampioen te worden. Dus het is voor hun een beetje vervelend. Maar ja, voor ons uh, weer mooie drie punten erbij. Je stond daar voorin en je hebt ze ontzettend goed bezig gehouden. Ja klopt, dat uh, was de bedoeling met, uh, met Chris voorin. Om, uh, om ze echt een beetje af te jagen. En uh, ja, gewoon uh, veel de diepte op zoeken. En uh, je ja, hebt gezien dat we dat ze vrij moeilijk hebben gemaakt. Mitchell Schet was dat tegen Arno van Meulen. Die draaide zich om en kwam vervolgens de coach tegen van RKC. Ruud Brood van oor tot oor, denk ik. Hè? Ja, zonder meer. Uh, je weet dat je een moeilijke thuiswedstrijd tegemoet gaat tegen PSV. Uh, dat speelt voor het kampioenschap. De beker heeft gewonnen. Met hele goede spelers. En als je dan wint wat de jongens ook graag wilden een keer van de topploeg. In deze fase, ja, dan, dan ben je enorm trots en dan geniet je ook enorm. Je hadden van tevoren van iets bedacht: van zo ga ik PSV bestrijden. Dat liep volgens mij eh, zoals je ook verwacht had. Ja, ja in, in het begin hadden we wel moeite op onze linkerkant, uh, verdedigend. Dan zag je dat we Wijnaldum en, en met Hutchinson en Lenz in die ruimte kwamen ze een paar keer door. Toen hebben we het omgezet met Mitchell aan de andere kant. Je hebt schet naar de linkerkant gebracht, waardoor Hutchinson niet meer zoveel ja, kon aanvallen? Je zag ook dat Mitchell steeds beter ging voetballen. En toen hadden we het denk ik wel behoorlijk staan. En, uh, ja, toen zag je ook na een kwartier, twintig minuten, dat we het respect voor PSV, die schroom, hebben we dan achter ons gelaten. En toen gingen we een beetje voetballen. Ja, met een schitterende goal. Dat geeft ook wel weer een stimulans. Maar ik vond met name de tweede helft... Uh, ja, was PSV niet bij machtig, vond ik. En wij hadden nog wel wat meer kunnen doen. Je had het nog beter kunnen uitspelen? Ja, ja, denk ik wel. Want er lag zoveel ruimte. Ze gingen al uh, vrij snel achterin met drie man spelen. Maar toen hebben we het gedaan met twee. Maar je zag ook wel dat wij moe werden. Maar... Nogmaals, we konden er een paar keer heel makkelijk uit voetballen. En ja, PSV was alleen maar lange ballen op een gegeven moment aan het spelen. Nou, dat is wat ons wel graag ligt. Iedereen gaat nu denken dat jullie de play-offs gaan halen. Ja, goed, je staat op, op een plaats wat, wat heel dichtbij zeg maar, de play-offs. Sowieso, ik geloof dat plaats 9 als het een beetje mee zit, mee gaat tellen. Ja, met nog vijf wedstrijden, waarom niet? Je moet gewoon, hebben we ook afgesproken met teams, zo hoog mogelijk eindigen. Nou, dan zijn we goed op weg. Uh, ik zeg al, uh, we spelen nog uh, twee keer thuis. En uh, ja, in deze vorm, we hebben vijf wedstrijden nu thuis gewonnen. Dus dat, dat zegt wel iets. Ruud Broods, de coach van RKC. Nou, net uh, Mitchell Schet hebben we gehoord. De maker van de 2-0, nu de maker van de 1-0, Sander Duits. Arno Vermeulen legt er hem wat stellingen voor. Sander, uh, doelpunt, uh, je kreeg een beetje ruimte in je dacht van, nu moet het maar gebeuren. Ja, ik, ik kom niet zo heel vaak in die positie. En, uh, ja, ik was nu op een medertje of twintig en ik denk dat je het dan gewoon moet proberen. En, uh, hij vloog er lekker in, al zag ik hem net terug en ik dacht dat hij hem misschien wel kon hebben. Hij raakt hem heel licht aan, ja, maar er zit wel effect aan hè? Ja, dat zat er wel aan ja, maar nog dacht ik dat ik hij hem kon hebben. Maar ik ben er niet minder blij om. En, uh, we hebben gewonnen van een topclub en dat was ons doel en dat is gelukt. Je valt geblesseerd uit. En dan die slotfase. Hoe beleef je die dan? Ja, in de kleedkamer. Ik heb er helemaal niks van meegekregen. Dus uh, ik, uh, ik, was die, uh, ik was het aan het verzorgen. En uh, ja, ik hoorde op een gegeven moment wel gejuich, Dus ik kon twee kanten op. Maar ik keek op mijn telefoon. Toen was het twee 1 Dus ik denk, ga die laatste minuut ook maar niet meer naar buiten. Dat wordt iets te spannend. je hebt op je telefoon gekeken? Ja, ik zag op mijn telefoon ook twee heen. Dus uh, je hoort het slecht in de kleedkamers. Dus ik heb het wel een beetje meegekregen. Maar, uh, maar niet hier op het veld. Tot ze de kleedkamer inkwamen allemaal in Polonaise. Toen dacht je van we hebben gewonnen. Ja, ja, toen het gejuich uitbrak, toen, uh, toen kreeg ik het allemaal mee. En toen, uh, toen was het goed. Alles bij elkaar. Is het een ontzettend knappe overwinning? Ja, dat is een topoverwinning. overwinning. Ik denk, uh, het was niet helemaal verdiend misschien. Maar uh, ja, ik denk dat we wel met z'n allen gewerkt hebben. En dan, uh, daar word je voor beloond, denk ik. En dan de man die zijn tanden nou niet heeft laten zien vanavond. Zijn stiftanden trouwens ook niet. Arno van Meulen met de aanvallen van PSV. Dries Mertens. Dries Mettens, euforie natuurlijk naar de, de bekerwinst En nu weer een klap in uh, Waalwijk. Hoe kan dat zo snel achter elkaar? Ja, ik heb, uh, ik heb er geen verklaring voor. Uh, wat we vandaag hebben laten zien was veel te weinig. Was het plichtmatig in zo'n wedstrijd? Sorry? Was het plichtmatig in zo'n wedstrijd? Nee, het was gewoon. Uh, iedereen wou wel, dat, we, dat was het niet. Maar het was gewoon veel te weinig wat we hebben laten zien. En, uh, we hebben niet echt, uh, niet echt als ploeg gespeeld, we hebben niet echt gevoetbald, we hebben niet echt dominant geweest. En, uh, dat is, uh, ja, dan weet je dat je het heel moeilijk krijgt. Trainer Filip Cocu zegt, toen het 2-0 werd, toen zag ik iets wat ik eigenlijk toch wel miste in de wedstrijd. Want toen was het echt wel van, ja, nu moet het gebeuren en dat miste hij toch wel in een deel van de wedstrijd. Ja, maar dat is al veel te laat eigenlijk, moet al van in het begin zijn. En, uh, dat is iets wat, uh, wat we moeten, moeten tonen van, vanaf minuut 1 eigenlijk. En, uh, ja, dan scoor je wel nog die goal en dan heb je nog wel kansen op de 2-2. Maar ja, dan is het al te laat. Waarom gaat het echt zo mis in die uitwedstrijden? Want in de competitie nu vier keer op rij, verliezen. Ja, dat, uh, dat kan niet. En dan uh, moeten we even kijken hoe dat, uh, hoe dat komt. Hoe gaan jullie dat uh, bekijken met de spelers bij elkaar? Ja, sowieso. Ik denk dat je even moet kijken. Er nou, komt al wel uitwedstrijden verliezen. En ik denk dat we ik denk dat daar, uh, dat we daar uh, zeker een verklaring voor moeten vinden. Is het een, toch een mentaliteitsprobleem? Nou, ik denk dat het meer is uh, dat we thuis wel gaan voetballen. En dat we thuis wel dominant durven zijn. En uh, dat we dat in het uitwedstrijd nog niet doen. En uh, Als we dat doen, dan hebben we goede spelers daarvoor. Want we kunnen dominant voetballen. Alleen uh, doe je dat in uitwedstrijden veel te weinig. Wat was de opdracht eigenlijk aan het begin van de wedstrijd? Ja, vol, uh, vol ervoor gaan. En, uh, en, en uh, proberen die wedstrijd zo vlug, vlug mogelijk te, te beslissen. Maar uh, ja, dat lukte niet. Kater is groot. Uh, wat, voor je gevoel, wat betekent dit voor jullie nog voor de rest van het seizoen? Uh, ik weet het niet. Ik weet uh, ook niet andere uitslagen. En, uh, ik denk dat nou we gewoon uh, terug, naar, terug moeten kijken. Gewoon uh, verder gaan uh, zaterdag en dan zien je wel. Je zei net van, moeten wel even de koppen bij elkaar steken. Moet iemand er ook het initiatief voor nemen? Om te zeggen van, jongens, we moeten nu bij elkaar gaan zitten. Want zo kan het niet. Maar we gaan sowieso morgen bij elkaar zitten, want uh, dit kan sowieso niet. Dries met een dat tegen Arno Vermeulen. Het is uh, rust bij de derby in Madrid. Atletico Real 0-1 door die geweldige goal. Een vrij trap van uh, 35, 40 meter van wie anders dan Ronaldo. Het is bijna afgelopen, denk ik, bij jou, Filip. Ja, nog een krappe twee minuten te spelen. Ron Jans kijkt op de bank wat mistroostig voor zich uit. En wat kan hij ook anders doen na deze desastreuze start... en deze verschrikkelijke wedstrijd voor hem... En de Jong had het allemaal nog wat erger kunnen maken. Maar hij miste een dot van een kans. Nadat hij door Van Rijn met een no-look-paas vrij voor de keeper werd gezet. Vrij voor Noordveld. Maar de Jong schoof hem voorlangs. Het is allemaal wel erg genoeg voor Herenveen. En de conclusie moet dan toch zijn dat Herenveen niet de defensie heeft. Niet de verdediging om mee te kunnen in de top van de eerdere divisie. Want de verdediging van Herenveen is collectief volledig door het ijs gegaan. Ja, ze missen Jan Maat. Het is niet voor niets dat Herenveen op zoek is naar een aantal nieuwe vleugelverdedigers op dit moment moment. En ja, de rode kaart van de Bussen was veel te onbeheerst. Gouwenleeuw gaf die beroerde paas, waardoor Van der Bussen moest ingrijpen en in de derde minuut is al een rode kaart kreeg. Gouwenleeuw ging eruit in de rust. En kan me voorstellen dat dat, dat het een met het ander te maken heeft. Gouwenleeuw zou mentaal ook aangeslagen zijn en niet in staat om die tweede helft te spelen. En dat terwijl Gouwenleeuw toch zo graag naar een Betere club wil dat, heeft hij nog wel onlangs geroepen. Nou, hij is daar waarschijnlijk ook nog niet helemaal aan toe. De rechtsback, Doken Smit, is één bron van onrust. De invaller, Doelman Nordveld, die ging een geweldig de fout in. Die blunderde bij, uh, bij de 4-0. Ja, uh, Zomer heeft uh, een misverstandje met Noordveld op zijn naam, waar ook al een treffer kwam. En Breuer was eigenlijk de enige, gek genoeg, als linksback die het verdedigend nog wel aardig deed. Maar deze defensie van Heerenveen die kan echt niet mee met de topploegen. Dat is een behoorlijke Achilleshiel. Ja, Hereveen zal zijn defensie behoorlijk moeten aansterken, wil het mee kunnen in topwedstrijden. Niet voor niets is Heerenveen in topduels in de Eredivisie altijd tekort gekomen. Er wordt nu afgefloten. Frank de Boer heeft een geweldige wedstrijd gehad voor hem. Heeft kunnen werken aan het zelfvertrouwen. Heeft kunnen werken aan het doelgemiddelde. Met name door, door Siem de Jong die drie keer heeft gescoord. Hij staat nu zo'n 19 doelpunten ook voor op AZ. Naast de drie punten. Verschil tussen beide ploegen. En is nu de topfavoriet. We begonnen deze avond met zes kandidaten voor de landstitel. We hebben nu nog één topfavoriet over. En dat is Ajax naar de 5-0 zege op Heerenveen. Je suis une poupée de cire, une poupée de son, mon cœur est gravé dans mes chansons. Chacun peut me voir. Je suis partout à la foire, brisée en een éclat de mooi. Autour de moi, j'entends rire les poupées de chiffon. Celles qui dansent sur mes chansons. Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois. en met l'éclat de voix. Ça pas parfois, je soupire. Je me dis à quoi bon chanter ainsi. De des cheveux blancs Hans Gal en Poepé de Sier. Poepé moet ik zeggen, de zon. Bijna het einde van deze uitzending. We gaan nog even gauw naar uh, Nak Herakles om daar wat reacties te halen. 1-2 werd het, na nou, een ruststand van 1-0. Buis 1-0, Goreyhet 1-1 en Godelje in een eigen goal 1-2. In de 89ste minuut kreeg hij trouwens ook nog de rode kaart... wegens het uitdelen van een elleboog. Bar Stichler sprak met uh, Lerrin Duarte van Herakles. Is dit revanche voor zondag, voor die bekerfinale? Nou, rev revanche, uh, ik denk dat we het vandaag goed hebben gedaan. Uh, vooral uh, in korte termijn, zeg maar, uh, na drie dagen, hebben we dat uh, vandaag goed gedaan. Jammer dat we dat niet zondag hadden gedaan, maar ja, het is natuurlijk een andere wedstrijd. Maar uh, we waren vandaag uh, ja, goed uh, bezig met voetballen. We waren uh, duidelijk de, de betere. En uh, ja, de fortende doelpunten uh, uit het niets zijn we aardig teruggekomen. De ene wedstrijd is de andere niet, de ene tegenstander is de andere niet. Maar hebben jullie niet gaandeweg vanavond gedacht... Goh, als we afgelopen zondag nou gewoon zo gevoetbald hadden als vanavond... dan was het anders geworden? Ja, ik heb de jongens nog niet gesproken. Maar voor mezelf uh, heb ik daar zeker aan gedacht... Uh, waarom we zondag niet zo hebben gespeeld. Maar uh, ja, zondag, ik denk dat zondag uh, er meer, uh, meer druk op zat. En uh, ja, vandaag uh, hebben we het goed gedaan. Lerin Duarte van Heracles. En dan de trainer van Heracles, Peter Bos. De ene wedstrijd is de andere niet. De, de ene tegenstander is de andere niet. Maar heb je toch gaandeweg vanavond een aantal keer gedacht... als we na afgelopen zondag gewoon zo gevoetbald hadden... in plaats van zoveel nagedacht? <laughs> nou, ik denk de mensen die hier vandaag in dit stadion aanwezig zijn geweest... Die, die zullen begrepen hebben waarom wij in die finale stonden. Dat is eigenlijk een mooie manier om te zeggen... ja, dat klopt, want je... Ik heb dus vandaag laten zien dat jullie wel makkelijk kunnen voetballen. Nou, dat we ook heel goed kunnen voetballen. Zoals we eigenlijk heel veel wedstrijden in dit seizoen al gespeeld hebben. Ook op gras, ook op vreemd terrein. Denk ik dat er vandaag één ploeg is geweest die bepaald heeft dat we vanaf de eerste minuut waren wij dat. En het is natuurlijk heel bizar dat je dan in de rust meteen lachter staat. Maar zoals ik ook tegen de jongens in de rust al zei, van, uh, als je op deze manier door blijft voetballen, kan het niet anders dan dat die kansen die je creëert, dat ze er op een gegeven moment in moeten gaan. En dat gebeurde gelukkig. Ja. En is dan het enige gelukje dat je onderweg moet hebben, is dat zij twee grote kansen op 2-0 laten liggen? Want dan kom je wel serieus in de problemen. Ja, maar nogmaals, als je in dit stadion bent geweest, dan, dan is het, zou dat natuurlijk helemaal idioot zijn geweest. We hebben zoveel kansen gehad, we hebben zoveel de bal gehad, we hebben ze eigenlijk helemaal aan Gort gespeeld. Nee, dat klopt, maar dat kan. Ja, maar dat is voetbal. Dat kan altijd. We hebben dit jaar wel meer wedstrijden verloren waar we eigenlijk zo goed speelden. En uh, de mensen die afgelopen zondag in het stadion waren... zullen ongetwijfeld gedacht hebben, wat doen die gasten in de bekerfinale? Maar als je dit vandaag weer ziet, dan begrijp je waarom we daar uh, hoorden te staan. Is dat ook de reden dat je misschien gaandeweg het duel ook gedacht hebt... het komt nog goed? Want een kwartier voor tijd sta je namelijk toch nog steeds met 1-0 achter. Jawel, maar als trainer voel je... En dat, het kan altijd zo zijn dat je ook dan weer kansen blijft missen. Hoor. Wat we natuurlijk ook in het begin van de tweede helft nog wel gedaan hebben. Maar als je zit te kijken, dan heb je, dat klinkt misschien raar, maar toch een rustig gevoel. Want het kan toch niet dat hij dat, dat er op een gegeven moment nooit meer in gaat. Dat kan gewoon niet. We hebben zoveel kansen gehad. Alle tweede ballen die uitvielen waren voor ons. We stonden goed, we speelden goed. Dan, ja, dan, dan, dan moet hij op een gegeven moment goed vallen. En dan verliest PSV. Ja, daarom ben ik helemaal blij dat wij gewonnen hebben. Want dan moeten we het maar op eigen kracht zien te doen. Ja, want uh, dat was de makkelijkste weg naar Europees voetbal. PSV eerst of tweede worden. Maar dat dreigt nu jammerlijk en faliekant te mislukken. Of zeg je dat is maar een zijlijn? Nou, dat is nog wel heel vroeg. Nog vijf wedstrijden. En jullie willen Europees voetbal. Hoe dan ook? Ja, een heleboel mensen vinden dat wij dat niet verdienen. Maar ik denk dat wij met deze ploeg toch geen, geen modderfiguur zullen slaan. Hè? Peter Bos. En dan nog even het voetbal in het, in het buitenland. dortmund Bayern München 1-0. Robben mist een penalty daar vlak voor tijd. nürnberg Schalke 0 0-4-4-1. Bayer-Leverkusen-Kaiserslauteren 3-1. 1 hannover Wolfsburg 2-0. En Hoffenheim tegen Hamburg-Restvouw 4-0. Dortmund heeft een 69... München 63 en Schalke 57. In Engeland: Wigan tegen Manchester United 1-0. En City tegen West Bromwich Albion 4-0. Hampton Wonders tegen Arsenal 0-3. Doelpunt van Persie uit een penalty en een assist. En QPR tegen Swansea 3-0. United 79, City 74 en Arsenal 64. En dan in Italië Juventus Lazio 2-1. Roma-Odinese 3-1. Fiorentina Palermo 0-0. Inter Siena 2-1. Eh, Snyder deed daar niet mee. Juventus blijft er aan op met 68. En AC Milan heeft er 67. Morgen gaan wij gewoon door. Om 7 uur de Graafschap Utrecht. Om 8 uur VVV Vitesse. En om 9 uur ADO Groningen. Vanaf 7 uur 8 uur. Morgen met Jack van Gelder. Zometeen de oog met Twan Huis. Goedenavond. Sport op Radio 1. De Eredivisie, morgen om 8 uur. De Graafschap Utrecht. En het doelpunt van de Graafschap. vvv Vitesse. Doelpunt, ja, tegelijk maken. 8, 8. En NADO Groningen. Dat komt Bakuna, daar is het 2-0. NOS langs de lijn, morgen om 8 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Mannen, we gaan het helemaal anders doen. Ja? Het kan echt niet meer zoals de vorige keer hoor. We zijn nota bene een team. Dus hou je aan de afspraken.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 Dood Doodpaard speelt de persen van Ayschilos. Tot en met 28 april. Doodpaard.nl Dit is Radio 1.